Op zich klink, klinkt dat leuk... maar ik zal u een dilemma dan schetsen... wat zich voor kan doen... en wat zich ook al heeft voorgedaan. De, de zittingsperiode van een college... eindigt bij het vaststellen van de najaarsnoten... in het jaar daarvoor. Dat kunt u zich voorstellen... want in maart wordt de, wordt de vervolgende club aangesteld... en de jaarrekening wordt pas daarna vastgesteld. Nou, als u dan bijvoorbeeld kijkt naar 2013... Toen bij de najaarsnota, eindstand 2013, stond hij op 2,2 miljoen. Stel dat we daar hadden vastgesteld, die 3,5 is heilig op dat moment. Met het verhaal, met dit abonnement erbij, hadden we dus een gigantisch probleem gehad. Wat is er vervolgens wel gebeurd? Voorzitter, Mag ik even een verhaal voorzitter. afmaken, want dan kunt u daarna ja, Nee, nee maar, maar, maar u roept bij de najaarsnota, was die 2,2 miljoen? Maar, ik dat, maar, ik dat, maar kan ik het daar teruglezen? Uh, pagina 2 van de, van de, van wie? 2, 2 van de najaarsnota. Pagina wel. 2, 2. Maar het gaat, om het, gaat om het gaat niet om het, iets het, het van beschuldiging. Voorbeeld. Het is een voorbeeld om u aan te geven wat voor dilemma u komt terecht. Maar ik denk niet dat het een goed voorbeeld is namelijk. Nou, laten we eerst de wethouder dan ja? even het voorbeeld afmaken. En, maar u weet allemaal... Toen ging, kwamen de verkiezingen en toen kwam er een, een, een, een, een winternotitie en toen bleken we 1,8 miljoen over te hebben. Nou vervolgens is bij, door dit, dit college, want er al een andere, dan is dat college al weg, hebben wij het positief, heb ik ook uitgesproken, dat het vorige college dat goed had geregeld. En dan wordt die algemene reserve weer aangevuld. Maar feitelijk, als je dit zo vaststelt, heb je wel op dat moment dat probleem. Nou, ik zal een ander voorbeeld geven het is bijna het eind van de zittingsperiode de najaarsnota komt eraan van de laatste en we hebben een gigantisch probleem op jeugdzorg veel gevallen we moeten veel regelen en we hebben gewoon uit de algemene reserve een miljoen op hij staat op 5,5 miljoen op dat moment onthoudt u dat maar en hij gaat naar 4,5 miljoen dan heb ik dus op dat moment een probleem met andere woorden het college heeft gezegd oké, okay, wij, moeten, wij gaan werken daarop op die 5 miljoen maar we hebben een Tijdsbestek nodig. Nou, Wij begroten per jaar. We hebben een meerjarenraming in vier jaar. Dus laat je dat binnen die vier jaar lopen. U krijgt eh, nog naar aanleiding van ook de discussie over de betaalbaarheid. En over de kerntaken discussie. Krijgen we ook nog een discussie over de kentgetallen. Een van de kentgetallen. Die stellen we nu al vast. Dat is die vijf miljoen. Maar we gaan nog een aantal kentgetallen vaststellen. Waarschijnlijk bij de begroting. Dat is over die liquiditeitspositie. Over die, al, al die getallen. En die hebben een relatie tot elkaar. Daar komt morgen trouwens ook al een eerste uitleg over hoe we dat, hoe we dat met u willen bespreken. En daarin heeft u ook alweer die speelruimte. Al, en daar heb je gewoon die tijd voor nodig. Dat is, het kan dus niet. Ik ben het er wel mee eens. En ik zal, meneer Toon, ik zeg u toe dat ik er alles aan zal doen. Op het moment dat het, uh, het najaar van het laatste van het jaar is. Dat ik er echt alles voor zal knokken. En u mag me daar ook wel over aanspreken. En als u denkt dat het een jaar daarvoor al fout gaat... spreek me er alsjeblieft over aan. Dat we proberen dat netjes overdragen aan het volgende college. Want dat willen we ook met z'n allen. Dus dat is... Uh, dat is wel lijkt mij doen. een mooie afronding. Dank u, u wel. In tweede termijn, mevrouw van der Veld, U mag het spits afbijten. Nou, ik wil niet zozeer spits afbijten. Maar ik hoor net... wethouder Bluis iets zeggen... dat hij het netjes wil overdragen aan het volgende college... Ik neem aan dat we daar eigenlijk raad hadden moeten horen, toch? Ja, ja dat dacht ik al. Blijf, voor deze, blijf met deze verduidelijking. Ik kijk rond. Iemand nog behoefte aan debat in tweede termijn? Meneer Tonen mag gelijk beginnen. Ja, voorzitter. Um, de heer Bruis zei uh, in het begin van zijn beantwoording... Uh, toen hij het, het had over het... Uh, uh, het overhevelen van diverse reserves recht in de algemene reserve. Toen zei hij een, een. belangwekkende. sprak hij een belangwekkende zin uit. die ik. zal proberen zo goed mogelijk te herhalen. En dan denk ik dat hij nogmaals over moet nadenken. wat hij zei. Dat was namelijk. we hebben straks al die middelen in de algemene reserve zitten. En dan is de raad. ...dan heeft de Raad alle gelegenheid... ...om daarover te beschikken. Begrotingsuitgangspunt. Algemene reserve. Wat staat daar ook alweer? Daar blijven we met onze vingers van af. Dat kan niet als dekkingsmiddel worden aangewend. Dat staat in onze begrotingsuitgangspunten. Als je iets nieuws wil... ...dan moet je daar uh, nieuwe middelen voor vinden... ...of oud inleveren. En nu zegt u... Nee hoor, als de raad straks iets wil, dan heeft hij die grote pot algemene reserve. En dan kunt u daaruit graaien, zoveel als u wilt. En dan gaan we straks weer aanzuiveren. Dat is dus iets wat, wat niet klopt. Um, en ik denk ook dat hij het... Uh, u heeft zo gezegd, ik, ik mag hopen uh, dat u uh, dat niet zo bedoeld heeft. Uh, als u... Interruptie, dan zo, dat aan, nee, hè, meneer Dat meneer meneer weer aanzuifelen. U krijgt nog in tweede termijn de gelegenheid. Hij nou, mag mij gerust interromperen, voorzitter. Wij mogen bij hem te Ik weet dat u klant bent, meneer Ja, oh, Ik ben zo klant is wel. Um, wat betreft, uh, wat betreft uh, die, die, uh, die reserve WMO... Uh, ...ik heb een, een keiharde toezegging gehoord van de portefeuillehouder... ...over het feit dat hij los van het jeugdbudget wat we hebben... ...los van het per 1 januari 2015 beschikbaar gestelde budget... ...extra budget opneemt... ...ten behoeve van de begeleiding... Uh, en toeleiding van... Uh, jonge Zandvoertsen, daklozen. Maar wel te kosten van de algemene reserve? Nee, niet de kosten van de algemene reserve. Begrotingstechnisch opgenomen... in de cyclus. Structureel. En in die zin... In die zin uh, ga ik uh, in goed vertrouwen uit... van het feit dat het ook gebeurt. En dan kan ik het amendement intrekken. Um, wat betreft het... Uh, het andere amendement... Uh, wil ik niet intrekken... omdat ik vind... ...dat je als, als goed huisvader datgene moet nalaten... ...wat je aan het begin van de zinsperiode hebt gekregen. En het is heel leuk geprobeerd om te wijzen naar de naa 2013. Maar die, cijfer, die, die onderbouwing daarvan... ...ik heb hem nu, nu zo direct paraat... ...maar daar geloof ik geen fluit van... ...dat had juist is dus dat het 2,2 miljoen was die algemene reserve. kan me niet voorstellen. Dat is één, maar in de tweede plaats... Ik vind ook dat je gewoon het gewoon niet kan maken om richting een nieuwe raad te komen met een algemene reserve die gewoon een miljoen of anderhalf miljoen lager is dan wat je met elkaar hebt afgesproken. En dat mag je gerust, dat hangt nergens van af. Het is heel simpel zo: je hebt die algemene reserve, je mag zeggen: wij gaan door de vier jaar heen eventueel die algemene reserve gebruiken... omdat we nou eenmaal vinden... dat we bepaalde dingen moeten doen... die we nog niet voorzien hadden. Dat is dan vrij legitiem... om daar die algemene reserve voor te gebruiken. Daar is die ook voor bedoeld overigens. Dus. Daarom heet het ook een algemene reserve. Maar je behoort als goed huisvader... als goed huismoeder... dat ding achter te laten aan het eind van de zinsperiode... op tenminste het minimale niveau. En wat dat betreft wil je dus het amendement handhaven. Meneer Tonen... Uh, en u trekt het andere abonnement... ...mede namens Sociaal Zandvoort in? Oké, okay. ja, okay. voor de duidelijkheid. Uh, meneer Kramer... ...ik zag net ook uw uh, hand omhoog. Hè? Ja, voorzitter... Uh, ...voor de VVD staat uh, voorop... ...dat we uh, voor een... Uh, ...stabiele financiële huishouding... Uh, ...staan. Ik ben absoluut... ...niet overtuigd uh, door de beantwoording... ...van, uh, van de wethouder... Uh, ...waarop hij voorstelt... Uh, ...afhankelijk van het weer... ...en... Uh, <coughs> ...de algemene reserve dan maar uh, aan te spreken. Ik denk juist dat een egalisatiereserve daarvoor het uh, juiste middel is. Um, dus ik, ja, ik merk ook bij de andere partijen... Uh, ...de coalitiepartijen zeggen helemaal niks. Dus ja, dat betekent niet anders dan dat we tegen het voorstel moeten stemmen. Dank u wel, meneer Remmers. Ja. ja, dank u wel, voorzitter. Uh, om het een en ander even te verduidelijken... ...waarom wij erin zitten zoals we erin zitten... Dat is dat in, uh, bijvoorbeeld, 1997 heeft uh, meneer Balkenende heeft een reserve in het leven geroepen voor de vergrijzing en de extra kosten van de zorg in 2020. daar uh, Zouden we 80 miljard euro voor sparen als land? Um, dat, stond apart, dat stond apart op de begroting. Meneer Demers, we erin? Twee... Twee... Ja, nee, maar u moet mij even uit laten praten. Voor één keer dan. Nou, uh, dat vind ik niet helemaal terecht, die opmerking. Nou, oké, okay, dan verschillen wij soms van mening. Maar dat is op zich niet erg. Daarom blijven wij nog wel dikke vrienden. Uh, het gaat er een klein beetje om dat we dan in 2012 een financieel probleem hebben in dit land... en de Tweede Kamer heeft gezegd... wij gaan het algemene financiële beeld van dit land gaan we verbeteren. Wij schaffen die hele boekhoudkundige apartzetten... voor de vergrijzing en de kosten en de ziektekosten... Uh, die hele reserve die Balkenende heeft ingesteld, die schaffen wij af. Want tegen die tijd dat het zover is... dan gaan we het even, even goed... Netjes regelen, dan lenen we gewoon geld. Wat is er in de tussentijd gebeurd? We kunnen geen geld meer lenen, want we hebben ons verbonden aan de 3%. En nou wordt, uh, nu wordt opeens moord en brand gescheld dat de vergrijzing en de uh, kosten van uh, oude zieken... dat die de hand uit de hand lopen. En ons potje is in 2012 afge afgeschaft... om het algemeen financiële beeld van dit land beter te krijgen... Nou, ditzelfde zien we nu op dit niveau. We zeggen nu, wij hebben een aantal potjes om inderdaad die stabiliteit en bestuur is vooruitzien... om dat apart te zetten. En onder het eh, credo van transparantie en wat maakt dat uit... Eh, poetsen we ons financiële beeld op. Nou, en ik vind, wij vinden dat je dat niet moet doen... Dank u wel, meneer Demmers. Kijk nog even rond. Behoefte aan iemand anders? De vraag is dan, wat vindt de ondersteunende uh, de partijen van, de, uh, van het college? Wat vinden anders? die eigenlijk hiervan? Bent u ook al iemand anders, meneer Demmers? Ja. Mevrouw van der Plas. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Wil nog even reageren op het amendement aangaande de algemene reserve... Uh, D66 is van mening uh, nou, dat het college er wel naar kan streven om de algemene reserve op niveau te brengen aan het eind van de zittingsperiode. Uh, maar dat je uh, dat niet kan verplichten. En uh, dat is gewoon niet realistisch. Dus daarom kunnen wij niet met dit uh, amendement uh, instemmen. Goed, kijk even rond. Uh, college nog behoefte aan... Uh, voor, voorzitter, van zou ik mogen ik weten waarom het niet realistisch is? Mevrouw van der Plas. Nou, omdat uh, het eind van de zittingsperiode uh, komt vrij snel, of staat vrij snel voor deur. En uh, een, een periode van vier jaar is uh, wat dat betreft uh, veel realistischer. En je weet, ja, je kan niet... Uh, ja, ja voorzitter, ik kan niet anders handigheid. proeven dat hier heel veel wantrouwen richting het college is op deze manier. Mevrouw de Jong wil nog iets zeggen. Ja. Dames en heren, via de microfoon graag. Ik wil graag even uh, reageren op deze discussie die uh, nu plaatsvindt tussen D66 en de VVD, hè, over uh, ja, wat, wat is realistisch. En dan denk ik dat dat alles te maken heeft met uh, uh, ja, uh, bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen die, wij zijn geen helderziende hier die je niet uh, op dit moment allemaal kunt overzien. En uh, vanuit dat standpunt gezien lijkt het me juist verstandig om die flexibiliteit te behouden. Dank u wel, mevrouw de Jong. Ja, voorzitter, hier moet ik toch op reageren. Mevrouw, van, euh, mevrouw de Jong van OPC zegt dat ze geen helderziende is. Nee, gelukkig niet. Maar juist door de manier van begroten en financiële huishouding... en het hebben van bestemmingsreserves of egalisatiereserves... kan je daarvoor zorgen dat je een stabiele huishouding hebt. En wat u nu aan het doen is, is een beetje zwart-wit kijken... Euh, naar hetgene wat er gaat komen... Ja, ik vind dat geen uh, zwart-wit kijken. Dat is gewoon de werkelijkheid. En wat je probeert om natuurlijk de zaak netjes achter te laten. Door nu te zeggen: wij streven daarnaar om die 5 miljoen weer te halen aan het eind van de periode. Meneer Sandberg had er net iets eerder om Ja, dank u wel, voorzitter. Um, het, het amendement, in feite, zoals het uh, is ingediend door Sociaal Zandvoort. En de arbeid verschilt niet zo gek veel van het standpunt van het college. Het, het, Goedenavond, dames en heren. Wederom onderbreken wij we even de raaduitzending... tegen de grote brand op de Zandvoortlaan. En daarvoor heb ik Jonas wederom weer even aan de lijn. Goedenavond, Jonas. Goedemiddag, hoe gaat het eruit Hoi. Ik, oh, hey. nee. hey, ik sta nu op, uh, momenteel op de Vondelkade. Dat is bij Heemsteden het station. Ja. Daar wordt momenteel het water voor de brand uitgepompt uit de gracht. Of uit het, uh, het meertje, om het zo te zeggen. Ja. Ik heb gehoord, het is nog steeds 4 op 3. Hè, het is niet verkleind. Niet. Er is heftige rookontwikkeling momenteel. Ja. Wat Al werden? het materiaal is, uit, is ingezet. Alles materiaal van... En ze zijn heel druk mensen met de brand aan Oké, okay, de korpsen van Haarlem, eh, alles is dus uitgerukt. Uh, Zandvoort is al ja. helemaal volledig heen en Zandvoort. nog een aantal omringen. ik hoorde net zelfs dat Heemstede is hier momenteel. Ja. Yeah. Um, het hoe lang de brand in Geert 3 blijft, anders komt hoogdorp bureau nog bij. Hovedoort. Hoorde Hovedoort. ik een brandweer, me, me, een brandweergozer zeggen. Ja klopt, want die waren wel al op het hoofd uh, gebracht uh, via de P2000. Wat zei je? Die waren wel al op de hoogte gebracht, had ik gemerkt. Ja. Zover ik weet, er zijn ambulances ter plaatse. Er is één iemand meegenomen vanwege rookontwikkeling in de longen. Ja. Yeah. En momenteel wachten we af op meer informatie. Nou, ik ga nu weer terug naar de plaats de Ligt. Nou, terug naar de brand. En dan gaan we kijken hoe het er daaruit ziet. Hier zijn ze druk aan het pompen. En voor de rest kan ik nog niet zoveel vertellen. Voor de rest kan je niet zoveel vertellen. Ah, Oké. Okay. Nou ja, dan komen we over de kleine twintig tot dertig minuutjes weer even bij je terug. Om de status af te halen. Is goed. Ja. Yeah. Spreek je zo. Later. Hoi. Okay. Hoi. We hebben die reserve. En overigens krijg ik nog antwoord, hoop ik, van de portefeuillehouder... over zijn al hele vrije beschik uh, door de raad over die algemene reserve. Maar daar komt hij wel op terug, hoop ik. Maar uh, het werkt dus niet zo dat je zegt van nou ja... Uh, natuurlijk, nee, we gaan er, we gaan er wel naar streven om dat, goed in de, om dat allemaal goed in de cloud te houden. Nee, dat, is, dat is geen afspraak. Dat is vrijblijvend, uh, multi-interpretabel en niet goed. Je spreekt iets af en op het moment dat je die afspraak niet wa naar waar kan maken, kom je terug bij de raad. Zo werkt het altijd eigenlijk. Je spreekt iets af en kun je die waar maken, kom je terug bij de raad. En die afspraak, eind van de zittingsperiode, is ik graag gemaakt. Dank u wel meneer Tonen. Maar, in de pas. maar is, er niet, is er niet ook gewoon zo'n afspraak maar dan voor een periode nu van vier jaar dus iets langer nee want het gaat mij nou juist over het feit dat je een volgende raad in een nieuwe zittingsperiode dat je die dan mogelijkerwijs opzadelt met een enorm uh, gat in je algemene reserve en als daar nogmaals als er geen, on, uh, geen uh, ontkomen meer aan is dat het uh, minder is dan is het college op dat moment gehouden om te komen naar de raad. Dan moet de raad daar een besluit voor nemen. En dan moet de raad op datzelfde moment ook nog een keer een zodanige richtlijn aangeven waarop je binnen de kortste keren daarna dat aangezuiverd hebt. Maar je uitgangspunt is: ik heb 5 miljoen gekregen, ik geef 5 miljoen terug. Dank u wel, meneer Toon en mevrouw Van der Veld. Ja, meneer Toon, ik begrijp best wat u hiermee bedoelt. En het is ook verschrikkelijk sympathiek. Maar ik vraag me dan toch echt af, stel je nou toch voor dat we in juni 2017 een mega-geval tegenvaller hebben. Hoe denkt, hoe denkt u dan in die paar maanden dat het op te lossen is? Shh, shh, shh, ik zit gewoon even mee te denken. Want mijn eerste reactie is van ja, dat wil ik ook. Ik wil de volgende raad met voldoende geld uh, in de achterzak. Maar ja... Ik begrijp niet hoe u denkt dat dat dan eventueel op zo'n laat tijdstip nog in te lossen valt. Meneer Kramer wil vormen. Ja, ja voor, voorzitter, waar het hier om gaat is dat we met elkaar een afspraak maken. En dat is wat de heer Tonen net probeert te, uh, te beschrijven. We spreken hier met elkaar af door het vaststellen van deze noten dat we naar de 5 miljoen willen. Dat wil de wethouder ook. Nu hoor ik twee coalitiepartijen die zeggen nee, uh, de, de, zijn we bang want misschien halen we het wel niet. Ik denk met mezelf, ja, zo kunnen we geen afspraken met elkaar gaan maken. En dan zitten we hier eigenlijk onze tijd te verdoen. Zullen we de uh, wethouder vragen om nog een korte bespiegeling te geven? En als er dan nog behoefte is aan een verduidelijking, gaan we nog een 25 termijn doen. Meneer Bluis, okay. kort een Is, is, is Eerst even over wat ik daar gezegd heb. Wat ik daar bedoelde te zeggen. Dat de algemene reserve. Omdat er een discussie was van. Ja, maar hebben we hebben een algemene reserve. En, en, en we hadden bestemmingsreserves. En, en daar zitten we in een knelp. Nee, u bent aan zet. Als, als u een algemene reserve heeft u ter beschikking. Dat is u, uw geld. Dat is uw budget. En natuurlijk moet u binnen de kaders daarin handelen. En we kunnen dat niet zomaar geld gaan uithalen. Dat, he, dat hebben we nooit gedaan. Maar er zijn wel in het verleden ook wel eens gewoon bedragen door u, door de raad uit algemene reserve gehaald, omdat, omdat we dat geld op dat moment niet hadden. Dus dat, is, nee, dat, is, dat heb ik, ik bedoeld te zeggen. Dat is een andere dan wanneer je zegt. Als u, als u, zoals u het daar straks zei... Ja, dan heeft het dat tot zijn beschikking. Nee, maar zo, daarom verduidelijkt dan... het ook. Dus dat, dat is dus uit de lucht, hopelijk. Dan. Okay, ja. Dank u wel. Dan wil ik nog heel, toch heel even terug... om het dilemma te gaan. Kijk, In principe in het raadsvoorstel staat... heel duidelijk voor de algemene reserve... de minimale buffer... Minimale, te verhogen naar 5 miljoen. Daar is geen spel tussen te krijgen. Dus Dit, dit college zegt... kijkende naar onze positie onze risico's, verhoging van het programma... dat die 3,5 miljoen is niet meer het goede getal... dat moet 5 miljoen zijn. Nou, daar zijn we volgens mij eens. En dat staat erachter. En als het dan onder dat niveau zou komen... dan dient u dat binnen 4 jaar op het niveau terug te brengen. Dat is altijd in zo'n periode gegaan. En ik, dat, dat is wat er staat... En daar is niks mis mee. En dat, dat zegt volgens mij de coalitie ook niet van... Goh, ja, maar we halen dat niet. Ik heb u trouwens al aangegeven... dat als u de winternotitie hebt gelezen, dat we erop staan. Dus het is dat we die 5 miljoen halen. En dan is het aan u ook. Want het is uw budget, niet mijn budget. Het is uw budget. Hè? Dus op het moment dat er die 5 miljoenen staat... en die staat er na, waarschijnlijk naar de, na, na de jaarrekeningen... dan is het ook uw beleid. En, en wij dienen dat uit te voeren... om te zorgen dat die 5 miljoen er blijft te staan. En als u zegt... ja. En dat, misschien wordt het wel zes. Misschien wordt het wel opgekeerd zeven. Want we, we, het zou best kunnen. Moet u maar naar kijken. Misschien gaan we met de kerntijders andere dingen verzinnen. Maar die vijf miljoen staat. En het is uw verantwoordelijkheid. Want u stelt dit kader vast. En wij gaan daar op anticiperen. En om te zorgen dat het is. Maar het is uw, het is uw kader. Hè? Niet mijn kader. Het is uw kader. Want u stelt dat vast. Vervolgens komt u. Echt met het. Want mevrouw van der Velde Dat probleem doet zich voor. En ik haal nog maar even aan. Dit probleem heeft zich voorgedaan. Ik lees u voor. Pagina 2 van de najaarsnota. Stand algemene reserve. Begin 2013. 3.892.000 euro. Prognose 2013, inclusief najaarsnota. Deraf 1,6.800.000 euro. eindstand 2013. En dat is de stand die, die dat zit in de college dan heeft... 2, 2 miljoen... 214 euro. U kunt hem... gekopiëren als u wil meneer de Griffier. Dat was de stand. Dat kan gewoon... gebeuren. Vervolgens... Heeft, dat heb heeft ik al verteld... dat ik dan... gaat de jaarrekening... het misschien... maar dat was toen niet bekend. Dat was trouwens tijdens de verkiezingsstrijd. Toen kwam die winternotitie. En toen kwam in ene... die 1,8 miljoen boven tafel. U weet het volgens mij ook allemaal nog. Of u heeft dat niet... gelezen omdat u met de verkiezingen bezig was. Dat kan gewoon gebeuren. Nou, dat risico wil ik u niet aandoen. Want dan zeg ik tegen u... Uh, beste raad, u heeft een kader vastgesteld. Het moet 5 miljoen zijn. Kan ik even vangen? Ik stacheer nu maar even. Maar dan zult u als het raad... en dan zegt u, ja, dat hoeft dan niet. Daar gaan we vier jaar over doen. Want dat kunnen we niet realiseren. Met anderen, en dan zeggen wij, het is bestendig beleid... het is bestendig beleid... om zoiets dan weer in een aantal jaar op te bouwen. En natuurlijk kunt u dan tegen de college zeggen... stel dat dat gebeurt, dat gaat u in twee jaar doen. Dat, dat kunt u dan apart vaststellen. Maar dat is de strekking waarom daar het vier jaar staat. Dat is echt niet verstandig. Voor u zelf is het al niet verstandig. En tuurlijk, we gaan uit van die 5 miljoen. En we gaan zorgen dat we elk jaar die 5 miljoen daar houden. Want dat hebben we ook nodig voor om onze liquiditeitspositie te verbeteren. Meneer en die Blijs, reserves die blijven in stand. Wilt u afronden? Ja, ik hoop dat ik u overtuigd heb dat het niet verstandig is om dit abonnement aan te nemen. Dank u wel, meneer Bluis. Is er nog behoefte aan verder debat of is de zaak inmiddels in alle bewoordingen die u al heeft gekozen voldoende uitgekoud? Meneer Kramer wil nog een half rondje maken. Ja voorzitter, heel graag. Uh, ik vind namelijk door de reacties ook van de coalitiepartijen en het antwoord van de wethouder... dat de coalitiepartijen wanneer zij tegen deze motie van de PvdA stemmen eigenlijk een motie van wantrouwen... Uh, zouden moeten indienen als ze dat niet zouden steunen. <tacht> Daarbij vind ik dat de wethouder te veel ook namens, uh, namens de coalitie spreekt. En in dit geval vind ik dat gewoon heel erg uh, storend. Korte interruptie. Ik heb vooral de raad aangesproken over zijn functie. Meneer Blaas, meneer Mettens heeft het woord. Ja, de wethouder heeft het CDA overtuigd. Ik heb in eerste instantie heb ik ook... ...hier gezegd dat ik het antwoord van de wethouder belangrijk vond voor het oordeel van het CDA. Het CDA ziet in die 5 miljoen een belangrijk verschil met vorige periode. Want 10% van de vorige periode is aanmerkelijk minder dan wat we nu willen, die 5 miljoen. Wij steunen heb ik eerder gezegd dit coalitiepunt om de financiën op orde te maken. En ik vind het... Nou, om het populair te zeggen, klinkt klare onzin wat de heer Kramer daarover zei dank u wel meneer Demmers. een korte vraag aan de wethouder hij heeft er al een paar keer gezegd dat nee, die 5 Demmers. miljoen meneer Demmers wethouder. Nou, als mij is het uitgediscussieerd wat hier de essentie is wil een vraag aan de of de rest van de uh, raad er het daarmee eens is ik zie het verband niet tussen de hoogte van de algemene reserve en de liquiditeitspositie als u steeds, als wij als raad zeggen van ja die 5 miljoen is ook handig voor de liquiditeit. Dan betekent dat dat u impliciet zegt dat u bij een liquiditeitsprobleem uit de algemene reserve gaat halen. Maar daar was hij helemaal niet voor. Ik kan me nog de tijden herinneren dat hij alleen maar voor calamiteiten was. En nu wordt hij ook gebruikt voor Olympia's Ronde, ja ik noem maar wat hoor. Dus ja, ik denk, zijn we nu aan het schuiven daar met die begrippen of niet? De liquiditeitspositie die heeft niks te maken met de algemene reserve. Dat heeft met de exploitatie te maken. Meneer Demmers, u bent afgerond. Iemand anders nog? Nee, we sluiten dit debat. Er is voldoende over gezegd. En het is volgens mij ook duidelijk waar u uit kunt kiezen. Ja. Ik heb meneer Toon horen zeggen dat het abonnement reserve over gewmo's is ingetrokken. Dat betekent dat we nu tot stemming overgaan. En dan breng ik allereerst in stemming het abonnement algemene reserve op niveau. Bij hand opsteken: wie is voor dat abonnement? Voor dat abonnement zijn de partijen VVD, sociaal Zandvoort en Partij van de Arbeid. Wie is tegen dat abonnement? Tegen dat abonnement zijn de partijen Gemeentebelangen Zandvoort, OPZ, D66 en het CDA. Daarmee is het abonnement verworpen. Dat brengt mij dan op het hoofdvoorstel, de nota reserves en voorzieningen 2015, bij handopsteken graag. Wie is voor deze nota? Voor deze nota zijn Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid, Oudere Partij Zandvoort, het CDA en D66. Wie is tegen deze nota? Tegen deze nota zijn GBZ en de VVD. Daarmee is deze nota aangenomen. Wij gaan naar agenda punt 10, dat is de lijst van ingekomen post. Zijn er vragen over de wijze van afdoening? Ja, voorzitter. mevrouw Geurenson. Ja, ik ben even aan het zoeken. In ieder geval, oh ja, hier. Um, Het verzoek 2015-12 en 2015-17 te agenderen bij de commissie. Welke commissie, mevrouw Geurenson? Uh, dat zal zijn ruimte en economie. Neem ik aan. Oké. Okay. 2012, dat is het openstellen Kerkstraat in de wintermaanden. En 2017 is de rijrichting de krocht. Ja. Ze worden aan de agenda toegevoegd. Ja, en de grafier fluistert mij terecht in... dat dan de agendacommissie daarover gaat zich beraden... en dus ook de datum bepaalt. Dan stel ik, ik voor dat die toegevoegd wordt... aan de lijst van de ingekomen post op de commissie. Ook daar gaat de agendacommissie over, mevrouw Bjornsson. Maar het is leuk geprobeerd... Andere nog, dat is niet het geval, dan wordt de lijst met deze opmerking vastgesteld. Met dank het verslag van de, de gemeenteraadsvergadering van 27 januari 2015, inclusief besloten gedeelte. Er zijn geen opmerkingen of tekstuele suggesties binnengekomen. Dit is de laatste gelegenheid, zo niet, dan stellen we het vast met dankzegging aan de griffier... En dat brengt mij op agenda punt 12 en dat is de sluiting. Zoals u weet, als u dat op prijs stelt, kunt u even meegaan naar de kantine. Daar staat nog een borrel en het gebruikelijke hapje. Ik dank u voor uw inbreng en wens u wel thuis. Voor nu of voor straks. Dank u wel. Her eyes, thinking of him, of the stranger she meets. Stond op een CD Dreams 2003. En later is het ook nog eens een keer op een zo'n verzameld CD van vrouwelijke jazzzangeressen. Vrouwelijke jazzmuzikanten gezet. En uh, die Carmen Christa Loop die is gehuwd met Chuck Loop, een bekende jazzgitarist. En die heeft, dacht ik, in 2013 een CD gemaakt, Silhouette. En daarop speelt de hele familie mee. Zijn zusjes, zijn broer, dacht ik, uh, ook zijn echtgenoten. En dat is echt een hele fantastische CD. Die zal ik de volgende keer eens wat van draaien. Tijd voor een nieuw talent, een Nederlands nieuw talent. Maartje Meijer, nooit van gehoord zeg je. Nou, vanaf nu wel. Want zij heeft een CD gemaakt, Virgo, En uh, ja, die is gewoon prachtig. Daar moet je gewoon naar luisteren. Maartje Meijer, Vergo, Quiet Now. ...naar Maartje Meijer... Eh, ...van de cd Virgo 2013. En ja, een spectaculair debuut... Eh, ...die veel verwachtingen... Eh, eh, ...schept, zou ik maar zeggen. Wellicht komen we die naam vaker tegen. Mooie cd, mooie stem... ...mooi pianospel, mooie arrangementen. Eh, dan wordt het toch tijd voor weer wat Nederlands. Dan heb ik hier klaarstaan... ...uit een film... Een film van Eddie Terstal, de film Deal. Een romantische komedie uit een handgelopen relatie tussen twee vrienden. En de muziek in deze film is van Benjamin Herman. Die heeft denk ik heel wat soundtracks afgeluisterd... om als jazzmuzikant muzikant ook zijn bijdrage aan de soundtrack te leveren. is een goede, goede cd geworden, een goede soundtrack. En daarvan het nummer Sarah Sunbating. Ja, het zonnetje schijnt. Het is nog een beetje te fris om in de zon te gaan zitten. Maar het nummer is heel mooi. 21 uur nog meer filmmuziek. Dan is zeer cinema. Uh, dit is een leuke melodie. Someday my prince will come. Alexis Cole, Fred Hirsch. Goedenavond, dames en heren. Uh, zoals u ondertussen gemerkt heeft, is de raadsuitzending al uh, ten einde. Uh, wij zouden u nog steeds eventjes verder op de hoogte houden van de brand op de laan, nummer 16. En op dit moment hebben wij uh, Tommy daar staan. Tommy, goedenavond. Goedenavond, jongens. Hey. Ja, ik sta hier uh, nog steeds bij de brand op de Zandvoortelaan nummer 16. Ja. Ja. Schip 3 wordt nog steeds onder de genomen ja. en uh, de CO2-waarden zijn wel gedaald. Mm -hmm. En naarmate wat ik heb gehoord van uh, sommige brandweeragenten hier al is dat het gebouw gecontroleerd afgebrand laat uh, worden. Ja, Oké, okay. gaat dus helemaal voor de vlakte. Ja. Dus zo moet te zeggen, het is eigenlijk al zijn brandmeester is wel gegeven, maar ze gaan hem gecontroleerd even afbranden. Ja, klopt. Daar komt het gewoon op neer. Oké, okay. en hoe zit het verder met uh, de rookontwikkeling? Uh, de rookontwikkeling is wel minder geworden, maar het is nog steeds best wel wat aan de gaande. Wel gaande, oké. Okay. want ja, toevallig ben ik namelijk eventjes snel op de hoogte gebracht, want zelfs de rooklucht is in uh, Haarlem en Haarlem-Schalkwijk zelf te ruiken. Ja, daar heb ik verder nog geen informatie over gehad, maar uh, als de wind aanwakkert, dan, uh, nou ja, dan wakker de rook ook aan in ieder geval. Ja, oké, okay, maar dat is een beetje logisch natuurlijk. Ja. En heb je nog enige idee over hoe we vatten over de bewoners, of ze nog wat kostbare dingen hebben kunnen redden uit hun huis? Uh, ja, ik zag net wel een paar mensen weglopen met uh, schilderijen vermoedelijk uit het gebouw. Nee, ja. Maar verder ja. uh, heb ik niet echt uh, spullen zo uit het gebouw zien komen. Ja, okay. maar ik zie hier inderdaad, toevallig uh, heb ik een uh, pagina voor me. Daar staat in, ze hebben enkel op een paspoorten, antieke kunst uh, uit hun uh, woning kunnen redden. Ja, okay. In ieder geval, wat ik nu ook nog zie is dat uh, ja, het vuur dat is ook overgeslagen naar het voortuinhuis hier, in ieder geval, dat staat ook te branden. Ja. Dus uh, eigenlijk, uh, ja, korte krachtig gezegd het hele gebouw dat is eigenlijk uh, kwadhoud branden, ja. Oké. Okay. Ondertussen is uh, Janus ook even aangeschoven bij ons, uh, alweer aan de microfoon. Ja ja, daar zijn we weer. Hé, hey, um, Tommy. Ja. Hoe zit het met de wegversperring van uh, Heemstede Aarde Hout tot aan de Zandvoort, Zandvoorterweg? Hoe is dat nu? Is het uh, verkeer overrijdende? rijdende? Uh, ligt de waterleiding uh, nog naar het water toe? Het, het verkeer wordt nog steeds omgeleid uh, via de binnenwegen om, om, ja, om het plaatsen de heen in ieder geval. Ja, okay. want er uh, was ook eerder op de avond genoemd dat de mensen het beste konden omrijden via de zeeweg. Uh, is dat nog steeds van de, het, het geval? Uh, dat zou ik helaas niet weten. Ik weet wel dat er heel veel mensen nu gewoon nog steeds de zand op slaan pakken, maar dan achterlangs. Oké, okay, nou dat is ook de ma makkelijkste weg momenteel. De, in plaats van via de zeeweg uh, gebeuren ook wel eens ongelukken op dit tijdstip. Nee. En hoe is het daar met de drukte? Nog steeds veel toeschouwers? Uh, nou, het toeschouwersaantal is wel flink afgedrongen. Maar uh, qua brandweerlieden is het uh, helemaal nog uh, ja, in stand. Okay. Ze worden zo meteen namelijk ook afgelost door andere teams, onder andere uit Hillegom en... Even kijken, Hillegom en Beverwijk volgens mij, als het goed is. Ja, want nu staat uh, Kennemeland, Zandvoort, uh, Heemstede en Hoofddorp en Haarlem is te plaatsen. En die gaan ja. dus straks terug en er komt Hillegom en Beverwijk, is de bedoeling. Ja, er zijn er waarschijnlijk twee teams die gaan weg en dan komen er twee vervangen de ja, volgende, raar, zover uh, de ik voor weet de aflossing. Wat ik heb gehoord van de politie, een woordvoerder de Brandweer, het begon om rondstreeks half negen kwart over acht, tien over kwam, acht. Ja, kwart tien over acht kwam de melding binnen. Toen is Zandvoort uh, met Heemstede als eerste plaats gegaan. gaan. Maar Heemstede heeft al ja, een ja, groot cool. brandweerkorps Volgens mij die hebben maar twee auto's, dus ja, dat houdt ook heel snel op. Ja. En uh, ja, dat is wat ik heb gehoord en ik wist dat uh, Hillegom zou komen, maar uh, dat uh, hoe heet dat? Dat Beverwijk erbij komt, dat is wel een nieuwtje voor mij. Ja, inderdaad. Nou, zoiets is mij in ieder geval verteld door, uh, ja, door de officier van dienst van de brandweer. Oké. Okay. Ik ben nog verder even op onderzoek uitgegaan om te kijken hoe en wat alles zat, dus. Nou, dat is top. Uh, ik kom zo bij jouw kant op. Dan uh, gaan we nog uh, één of twee uh, live locaties doen. Eentje. Eentje, oh, okay. uh, eentje. want ik wil zelf natuurlijk ook nog even daarheen, Oké, okay, nou... Dat ligt al door, voor mij ook om een rotte naar mijn huis toe. Nee, nou, dus, we dus, doen uh... er nog twee. Ik ga er eentje, en dan neem ik het voor jou over. Dan ga jij even met Scooter en met Donnie. Met? Dat is ook goed Oké, okay, dat vind ik ook een topje. Of Donnie oh, okay. blijft erop zitten nu. Dan uh, ga ik even met ja. de, dingetje die kant op. Maar uh, even kijken hoor. Uh, ja. Dat zie ik dus al Yes, ja. wij staan nog, waar komen oh, zo naar uh, jou toe en we komen bij je terug en we spreken jou zo. Oké. Okay. Hoi, Hoi, hoi. hoi.